Zevenout de Jong met het NOS-journaal. 43 jaar na een dodelijke aanslag op een Joods restaurant in Parijs... is er een verdachte opgepakt. Het is een Palestijn die nu 70 jaar is... en werd opgepakt door de Palestijnse politie... op de door Israël bezette westelijke Jordaanhoever. Bij de terreuraanslag in 1982 werden zes mensen gedood... en raakten zo'n 20 mensen gewond. Tot nu toe was er niemand aangehouden. De Franse politie houdt zes mensen verantwoordelijk. De 70-jarige man is de eerste die is opgepakt en hij is ook de hoofdverdachte. Estland heeft de NAVO-leden bij elkaar geroepen voor spoedoverleg. Het gebeurde nadat drie Russische gevechtsvliegtuigen... het luchtruim van Estland waren binnengedrongen. De drie MIG-31 straaljagers vlogen er zo'n twaalf minuten rond... en vertrokken toen weer. De NAVO noemt de schending van het Estse luchtruim... wederom een voorbeeld van roekeloos Russisch gedrag...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 18 partijen staan in het hele land op het stembiljet. De tour van de Amerikaanse zanger David is afgebroken vanwege een politieonderzoek. In de kofferbak van een van zijn auto's is het lichaam gevonden van een meisje van 15. Het meisje werd al maanden vermist. Het voertuig met haar lijk stond bij een bergingsbedrijf. Er is nog niemand aangehouden omdat de auto volgens de politie door meer mensen werd gebruikt. David zal volgende maand ook twee keer optreden in Amsterdam en ook die concerten gaan niet door. Het weer droog met opklaringen, ook vannacht. Minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later bewolkt en in de namiddag en avond buien. Voor de buien uit wordt het 22 tot 27 graden. Vanaf zondag licht wisselvallig en nog hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zie het.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 your shit and gone. music all night long. House your body, house your body to the base, house it all over the place, so don't let nobody get in your way, tonight's your night, today's your day, African will stay you wrong, house, house music all night long, house music all night long, house music all night long. I'll see it all over the place don't let nobody get in your way Tonight's your night, today's your day Africa will say you wrong say House music all night long say what? House music all night long I you.